Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Je mag tijdens de jaarwisseling waarschijnlijk gewoon weer vuurwerk afsteken. Want er komt geen landelijk vuurwerkverbod tijdens oud en nieuw. Vorig jaar was dat er wel. Om de zorg te ontlasten was het kopen en afsteken van vuurwerk toen verboden. Het demissionaire kabinet denkt dat het dit jaar niet nodig gaat zijn. De gemeentes kunnen zelf nog wel met zo'n verbod komen. Dat is nu bijvoorbeeld aan het geval in Amsterdam en Rotterdam. Binnenkort moet je misschien een corona-check-app laten zien... om binnen te komen bij een meubelzaak of een kapper. Want de Tweede Kamer heeft ingestemd met een corona-toegangsbewijs... voor niet-essentiële winkels. Als je er netjes anderhalve meter afstand kan houden... hoeft zo'n winkel er trouwens niet om te vragen. Een oud-medewerker van Rijkswaterstaat moet twee jaar de cel in. Hij lichtte zijn werkgever voor 2,3 miljoen euro op... door valse facturen op te maken die aan hem en vrienden werden uitbetaald. In totaal stelde de man 321 valse facturen op... Op. Als je gaat sporten bij Fit for Free of Basic Fit kun je geen zonnebankje meer pakken. Gisteren deden artsen en huidkankerpatiënten een oproep de zonnebanken weg te halen vanwege de kankerverwekkende UV-straling. En nu halen de ketens de dingen inderdaad weg. Bestel geen corona op internet, dat zegt de inspectie Gezondheidszorg. Blijkbaar bestaan er websites waar je een setje kunt bestellen om jezelf te besmetten met corona, om zo een herstelbewijs te krijgen. Dat is mega dom om te doen, zegt de inspectie. Jezelf opzettelijk besmetten met het coronavirus. Ik heb maar één advies en dat is doe het niet, doe het nooit. Het is gevaarlijk om jezelf met opzet te besmetten met het coronavirus. En je brengt jezelf en anderen daarmee in gevaar. De inspectie noemt het ook een klap in het gezicht van mensen die hun best doen om corona te bestrijden. Ze kijken of ze iets tegen de websites kunnen doen. Het weer nog, de bewolking neemt toe. Lokaal kan er een spatje regen vallen. Morgen grijs en druilerig, maar wel zacht. Maximaal 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Jagger gewoon helemaal solo. Dat uh, was Just Another Night. Uh, hij heeft ooit nog eens een keer een, een muilpeer gekregen van zijn drummer... Uh, van uh, Charlie Watts. Waarbij hij op een gegeven moment eerst zei tegen iemand... tegen een van de journalisten... Dit's my drummer. Waarop Charlie Watts in woede ontstak... You're my fucking singer. En uh, dan gaf hem eigenlijk gewoon meteen een dreun. Hoe hij erover dacht, welkom bij deze Zandvoort Draait Door Live. We gaan gewoon snel verder met de muziek... Rumor Has It van Adele. your love and persoonlijke songs ook wel de mooiste songs zijn. Dit is een zeer persoonlijke song. Komt gewoon van Nederlandse bodem. En is van Jorik van Noorden. Het uh, nummer Painted by Ear is uh, het album. Het nummer wat je net hebt uh, kunnen horen, dat heet Part of Me. En daarin beschrijft hij eigenlijk de herinneringen die hij had... aan zijn overleden moeder uit 2015 alweer. Daarvoor hoorde je Adele met Rumor Has It. We gaan eventjes weer terug naar de jaren 80. En dat was de opvolger van Maria Magdalena. Later heeft ze nog met Michael Cretu het huwelijk aangegaan. En dat heeft ook nog de nodige successen opgeleverd. En wat weinig mensen weten is dat zij... Michael Cretel was bekend onder de naam Enigma... ...ook nog dingen heeft ingezongen. Maar dit is toch echt van haar eigen hand. Dit is Sandra met In the Heat of the Night. Voor Velen geldt hij toch als een inspiratiebron voor uh, singer-songwriters, deze Neil Young. Uh, samen met Bob Dylan is hij dan denk ik toch uh, voor Velen een voorbeeld. Als je de muziek ingaat en je wilt met een akoestische gitaar een beetje uh, muziek maken en namaken... Ja, dan uh, is dat, uh, zijn dat uh, toch wel de geëikte voorbeelden. Dit was Rockin' in the Free World, daarvoor hoorde je Sandra met uh, In the Heat of the Night. En dat uh, bracht de tijd op, bijna, wat zeg ik, vier minuten voor half... 7. En dan heb ik nog eentje die ik er nog uh, kan draaien voor het uh, nieuwsflitsje van half 7. Want dat is dan een half. Ja, dat zijn eigenlijk nieuwspunten die, uh, die dan even besproken worden. En dat is deze van Madonna. Dat nummer dat heet You up. van de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet vindt een landelijk vuurwerkverbod dit jaar niet nodig. Volgens Haagse bronnen wordt morgen de knoop daarover doorgehakt. Wel kunnen burgemeesters besluiten dat er in hun eigen gemeente... geen vuurwerk mag worden afgestoken. De twee grootste migrantenkampen bij de grens tussen Wit-Rusland en Polen... zijn ontruimd, melden Wit-Rusland en Polen. Er zaten zo'n 2000 mensen onder erbarmelijke omstandigheden. En de meeste mensen zitten nu in een verwarmde opvang. Giovanni van Bronckhorst wordt de nieuwe trainer van Rangers FC. De koploper van de Schotse competitie. Hij was eerder speler bij die club. Vorig jaar stopte van Bronckhorst als coach in China. En het weer nog vanavond en vannacht wat motregen. Ook morgen vrij grijs en een graad of 13. As you see To fumble it, fumble, up. It up. Fumble, it up. fumble it up, fumble it up, Just do do it. In, uh, die gespeelde gesprekken op oh, dinsdagmorgen. Is dit een hit geweest? Nee. Maar het was wel lekker. Kim Wand met de uh, second time en daarvoor de Beach Boys en natuurlijk de uh, Tears in the Morning. Dit is denk ik wel een hele grote jongen geweest in uh, de, het uh, jaren 80 tijdperk. Half Duits, half Nederlands. Nee zeg ik, half Engels. Moet het wel goed zeggen. Je denkt aan een een of andere spannende televisieserie. Poco. Nietsdestotrotz, ik ben er schon gewohnt, im TV-Funk, da läuft es nicht. Tja, sie war jong, das hört heißt so rein und weise, und jede Nacht hat ihren Preis. Ze zegt, to the sweet, you can rap to the heat, ich verstehe, sie is heiß. Ze zegt, well, you know, I miss my fucking friends, I Jack und Joe and Jill. Mein fucking ja, dat reicht zur Not, ich überreis, was hier is ziel. Ik überleg, bei mir, wie in Osten spricht dafür, wer redt essen, ich noch rauch? Die special place is je ja, wol bekend, ich meins, sie fährt ja über noch dort singers ze... Nadine und oh, oh, oh. Schau schau der Kommissar geht um oh, oh. Het rap that is a rap to the We treffen Jill und Joe und dessen Bruder hip Und auf den Rest der coolen Gang Sie rappen hin, sie rappen her Dazwischen kratzen sap die Dieser Fall ist klar, lieber Herr Kommissar Auch wenn Sie anderer Meinung sind Den Schnee, auf den wir alle teilt fahren, kent halte jedes Kind Jetzt das Kind ernet oh, oh, oh. schau, schau, der Kommissar geht um oh, oh. It's too En die René Moore, dat is, was er volgens mij eentje met losse handjes. René en Angeline drive my love. Dat is een, een beetje een floorfiller in het clubcircuit geweest. En daarvoor uh, volkomen met Der Commissar. Even weer wat rust. Kijk Bush. I Die heeft uh, twee albums uitgebracht die heel erg succesvol zijn geweest. Z zat ook precies tien jaar tussen. In 77 brachten ze rumor uit. En daar stond onder andere Go Your Own Way op. En uh, Don't Stop Thinking About Tomorrow. Maar ook uh, bijvoorbeeld Tango In The Night. Daar waren ook een stuk of wat uh, singles. Uh, waarvan uh, deze die ook uh, uitgebracht is. Is It Midnight. Was alleen niet echt een hele grote hit. Maar uh, hij is wel als single uh, eraf uh, gehaald. Dus dat uh, zegt al genoeg. In de tijd dat Mick Boskamp in Den Haag woonde... was dat een beetje ook zoiets van... ik heb een hele bekende buurman. En die buurman die heette Hans van den Burg. Groebar Sportivo uit de jaren 70. Met Hey Girl tot aan het nieuws van 7 uur. En daarna alternatieve fan. Het NOS nieuws van 7 uur.